Dit is Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goldse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodboel, Leonard Joosten, Bernhard Robbe, Gerard de Groot en Ben Lonen. Ik noem een nieuwe naam, Gerard de Groot. Uh, aanstormend jong talent, is ook uh, presentator vanavond. We hebben in het uh, verre verleden nog een samen mediatraining gehad. Van een, uh, een beroemde vara Corifee is het niet? VPRO zelfs. VPRO zelfs. Nou. Maar dat heeft niet geholpen bij mij. Weet je nog welk jaar dat was? Nou, 98. nou daar praten we 98, nou ja, goed. Uh, in ieder geval uh, heel hartelijk welkom. Versterker, versterking van het team. We hebben vanavond, uh, zoals altijd, gasten. Namelijk de van Dijk, Gerrit van Heeswijk... Huub van Dun. Met uh, Rob van Dijk gaan we praten over Cider. Goolische wijnboer heeft landelijke Cider Primeur. Daar uh, gaan we wat nader over uh, vragen. En Huub van Dun is uh, ook in het nieuws geweest: Goolisch Belang, de Goolische textielindustrie, een permanente expo bij het Heem. Gert van Heeswijk, ook vaste medewerker van Van het Heem. Ja. En Huub van Dun, zijn hier in de studio om daar wat over te praten. Nou, twee zeer interessante onderwerpen. Maar zoals altijd, eerst het rondje: wat was er nog meer in het nieuws? En daar doen we allemaal mee als het eventjes kan. Um, wie wil beginnen, Gert? Nou, mij valt op uh, de Gorlse automatische piloot, om het zomaar even uit te drukken. Uh, er wordt een voorrangskruising gewijzigd, daar staan ik weet niet hoeveel borden bij. Er wordt driftig op de weg geschilderd door middel van punten en uh, lange lijnen. En iedereen denkt meteen van, die weg heeft altijd zo gelegen, dus zal die vandaag ook nog wel zo liggen. Ja, ja. En vervolgens klapt men bovenop elkaar. Dat is, zou je inderdaad de automatische piloot kunnen noemen. Je bent ja. zo gewend daar op die spoorbaan door te rijden. Terwijl dat er niet meer kan. Nee, precies. Dus dat vereist weer van ons allemaal een stukje verschrikkelijk goed uitkijken, denk ik. Ja. Maar dat is ook een verkeerd gebruik van het woord automatische piloot. Want dan is ingeprogrammeerd dat hij daar stopt. En dat mensen dat niet doen. En gewoon uit goal komen en van niks weten. Daardoor gaat het mis. Ja, ja goed. Ja. Zeven ongevallen, ik hoop dat, dat, dat die teller niet oploopt. Of hebben jullie nog gehoord dat er nog meer gebeurd is? Uh, nee, ik heb er geen gehoord en ik hoop ze niet meer te horen ook niet. Nee. Want wij zijn er met de fiets ook langs gekomen, dat we dus uh, geen voorrang meer hadden. En je moet echt uitkijken, kan ik zeggen. Ja, de markering is duidelijk genoeg, er staan grote borden. Ja. Uitkijken gewoon. Ja. Goed, dat was uh, de snelheid houden. Rob, doe jij ook mee? Uh, ja, ik had net zitten bedenken, uh, de vogels die zijn weer in het land. Ik ben zelf uh, actief bij het uh, biodiversiteitsteam. En uh, het is geen nieuws, maar eerder een aankondiging. Voor uh, Tweede Pinksterdag uh, heeft het B-team een weidevogel-excursie. En woensdag komt er ook nog een aankondiging in het Goorlens Belang. Dus dan staat er in uh, hoe op te geven. Dus... Uh, Misschien wel leuk met het mooie weer, mm -hmm. of tenminste laten we erop hopen. Nu je dat zegt, B-team, die weide excursie die heeft nog niet zo direct betrekking op het hoekje Kalverstraat Tilburgseweg. Wanneer gaan jullie daar aan slag? Uh, nou, daar wordt, uh, wordt ja, achter de schermen al, uh, al aan gewerkt. dus daar worden plannen gemaakt... Uh, het B-team heeft daar samen met Marije de Groot een, een werkgroepje ja. voor, uh, voor een aantocht. En ja, er zijn altijd uh, vaste dingen als je iets wil, uh, wil realiseren. En een van die belangrijke dingen is, uh, is geld. Dus uh, daar wordt nog, uh, nog aan gewerkt. De zaadjes waren toch al gekocht? Jaren geleden. De zaadjes? Ja. Er zou nog wat ingezaaid gaan worden. Ja, dat openbrug. is ook gebeurd hè. Ja. Nou, er is, maar nu, nu, nu, nu wordt het echt heel mooi. Uh, nou, het zaaien was uh, ooit een, een idee, omdat het toen nog ja, leek alsof het één of twee jaar uh, braak zou liggen. En dan heeft een, uh, een wijn met bloemen heeft veel meer natuurwaarde dan een, uh, ja, dan een veld met kaal zand. Mm, mm. Maar ja, nou lijkt het uh, toch allemaal iets, uh, iets moeilijker te zijn in de woningbouw. Dus, uh, dus dan is het mooier om het iets en toegankelijks, uh, van alle inwoners van Goorlen is. En iets, uh, iets wat meer... Uh, ja, permanent ja. Uh, karakter heeft. Ja, we hebben, uh, ja, Schefferhoeven uh, wel vaker hier in de uitzending. En uh, ook toen met Marij hebben we het er ook over gehad. En het bleek dat het toch niet helemaal vergunningsvrij was. Uh, maar er zouden weinig uh, obstakels uh, vanuit het gemeentehuis uh, uh, zijn. Al, al kon het niet zomaar zonder meer. Weet je iets van uh, of, dat, uh, of dat loopt? Of dat uh, enigszins... Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik in die, uh, in die uh, uh, werkgroep, om het zo maar te zeggen, iets minder, uh, iets minder actief ben. Ik weet niet wat oh, de zo. laatste stand van ja, zaken is. Ja, ja, ja, ja. Nee, oké, okay, goed. Nou, dat wachten we dus af, maar die plannen die zijn in de maak. Gerard, heb jij iets uit het nieuws ja, opgevist? Eén nieuwtje en één klacht. Ik kreeg vandaag een mailtje dat er weer een nieuwe website is over de geschiedenis van Goorlijk. Wij gooien naar een.nl, wat ik heel leuk vond. En doordat ik toen zat te googlen, dacht ik, en ik kom nog drie mensen tegen die daarop vermeld worden met weer andere sites. Dus tegelijk dacht ik, ik kom misschien enige coördinatie, want gelukkig verwijst iedereen wel naar elkaar. Dus dat valt wel mee. Maar ja. misschien wordt het op een gegeven moment een lappe en, uh, en ik weet ook hoe moeilijk het is om een website in de lucht te houden op een gegeven moment, omdat je toch steeds weer nieuwe dingen moet, uh, moet verzinnen. Maar als initiatief vond ik het wel leuk, want het ziet er ook echt heel verzorgd uit. Oh ja. En de klacht is, Die klacht. moet dat nou altijd zo lang duren als hier wegen onderhouden worden? Ja. Ja. Ja. Over ja. welke weg heb je het? Nou of heb je het in zo'n algemeenheid? Ik heb het eerst over de Oude Kerkstraat, uh, waar mijn dochter woont. Uh, dat schoot niet op. En ja, nu is het half klaar en beginnen ze aan de andere kant. En dat wordt eenrichtingsverkeer. Maar er staan wel borden, maar weten, mensen weten nog niet dat het eenrichtingsverkeer is. Want rijden daar gewoon tegenin en dan begint het vast uh, te lopen. Dus dat is dan een bijkomend probleem. Plus dat uh, de inrichting ook niet je dat is als je fietser bent. Want die is zo smal geworden uh, dat je als fietser uh, het rioolputje ingeduwd wordt. En die kijkt zelf uit op het Oranjeplein. En dan zou je denken, voor het gemeentehuis zal het wel opschieten. Want dat is altijd het geval geweest. Maar ook daar, denk ik, is het nu crisis, staat iedereen te trappelen om aan de slag te gaan? Nee. Wat ik in zijn algemeenheid wel eens vaker heb gedacht bij aanbesteding vanuit de gemeente. Zou je die kosten voor de burgers niet wat meer in beeld moeten brengen? Gelukkig bij het Oranjeplein zijn er geen zaken uh, die er aan liggen, die, die er last van hebben voor ze werk, het kan bekijken. Maar ik kan me er nog herinneren op de Bergstraat, hoe winkeliers daar problemen mee hebben gehad. Mijn dochter heeft een volkskundige praktijk, die wordt steeds slechter uh, bereikbaar. Dus hoe langer het duurt, omdat dat misschien goedkoper is, hoe groter de kosten worden voor degene die dan de ongein hebben om aan zo'n weg te wonen. Ja. Misschien dat daarom de gemeente het goedmakertje bedacht heeft... om de parkeergarage anderhalve maand lang volledig gratis te maken. Waar wij voorheen altijd twee uur konden parkeren gratis. Zodat de en gesten zijn? Allen, nee. uh, ik dat zou, vermoed het. Dat of doet de automaat dat nog steeds niet? Ja. Ik vermoed dat dat een, een, een geste is naar de bevolking toe. Van, dan mag je gedurende die periode dat op het Oranjeplein gewerkt wordt... mag je gratis parkeren en gratis ja. gebruik maken van die parkeergarage. Ja. Ik weet maar, overigens niet of dat, uh, je hebt plantschade wanneer er uh, gebouwd wordt, uh, zodanig dat, dat, dat je je eigen woongenot achteruit gaat en, en misschien minder waard is en alles, maar dat je ook uh, schade leidt van, van werk en uitvoering, waar jij het even over hebt. Ik weet niet of dat bestaat. Volgens mij, dat was toen de frietzaak aan de Bergstraat, is die een procedure begonnen en dat is, dacht ik, niks geworden. Maar dan, dan praten we over ja. 15 jaar geleden, ja, ja, ja, ja. dus uh, misschien is de wet beetje. Weet jij daar stil? iets van, Hubert? Nou, dat zou ik zo niet durven zeggen. Het enige wat, wat mij opvalt, en uh, wat dat betreft uh, sluit ik me dan eigenlijk uh, helemaal bij de vorige spreker aan... Um, ...dat men met al die straten tegelijk begint. Dus uh, op een gegeven moment waren en de Oude Kerkstraat en de Kloosterstraat en de Koude Pad waren ze alle drie tegelijk bezig. Ja, dat ziet er natuurlijk niet op, want dan ligt het ene stil en dan ligt het andere stil. Dan vraag ik me van waarom eerst niet het ene helemaal afgeweerd, voor we weer aan het andere beginnen. Nou, mijn dochter heeft er zes nou. keer over gebeld mm -hmm. en ze snapt het nog steeds niet. Ja. Ze krijgt mm -hmm. telkens antwoord, maar ze snapt het niet. Ja. Ja. En, nee, en ze wat... wordt wel vriendelijk te woord gestaan, oh. hoor. dus dat is het punt niet. Maar er ja, worden prioriteiten ja. ingesteld. En dan ligt het, nou, het ja. weer op een gegeven moment. De oude kerk zat ook, ja, wij zitten er vlakbij, dus ik, ik heb een goed zicht op. Nou, dan ligt het op een gegeven moment gewoon een hele week stil. Ja. Terwijl het, terwijl het niet vriest, terwijl het gewoon normaal weer is en, en, en je ziet niemand. Heel vreemd. Ja, Huub, heb jij iets uh, uit het nieuws wat je naar voren wil brengen? Uh, nou, ik heb met genoegen geconstateerd uh, dat sinds enkele weken de markt weer zo op het Kloosterplein uh, is. Uh -huh. uh, wat ik me wel afvraag, van, is, is dit nu definitief? Want uh, in de tijd uh, was gezegd van, nou oh ja, we gaan naar een andere locatie zoeken wat ik heel vreemd vond, want ik vind een, een markt uh, moet in het centrum zitten. Uh, maar ik heb nu gezien, dus dat al een week of drie, uh, vier uh, op weer op het Kloosterplein staan. Uh -huh. uh, ik weet niet of iemand nou, dat weet of dat nu definitief dat, uh, is. Dat dat hebben we hier ook. Uh, zo af en toe is uh, in de kring. Nee, dat is niet definitief. Nou. Uh, zijn ze op het Kloosterplein, omdat nou het, het, het, het Oranjeplein gereconstrueerd mm. wordt. Dus, dus <laughs> daar konden wezen. ze dus ook niet uh, uh, dus. staan, maar dat is een onderzoek, uh, dat is uh, in de portefeuille van wethouder Theo van der Eijden, die, uh, die onderzoekt wat de geschikte plaats is. En, en te zijn er tijd, uh, komt het college met, met uh, ja, de uitkomsten van het onderzoek, en dan wordt uh, de definitieve plaats vastgesteld. Ik denk dat de, mm. dat de gemeenteraad dat dan doet. Maar zijn het zijn dan ook geen... geen... Geen onnodige kosten vraag ik af, zo'n onderzoek. Ik wil zeggen, wat is er nou mis met de markt op het Kostplein? Op de hoek van de Kalverstraat en de Tilburgseweg. Er is al een plekje open en daar kan hij precies terecht. Ja, maar... Dat zit niet nou in de plannen van het B-team en die initiatiefgroep van Marije... om daar de markt te zetten. Nee, maar dat doet me een jaar geleden. Ik woon bij de Modena aan de Muldersweg... En daar hebben we een veel hoeveelheid inspraak gehad over hoe mooi die beplanting daar niet zou worden. En uiteindelijk toen die aangelegd werd, was het enige criterium onderhoudsarm. Ja. Ja. En dat ah, is het. Ja, ja. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Goed, nou ik zal het uh, afsluiten. Jij had het over een klacht. Zou ik er een lamentatie over maken? Of een in memoria? Mart van de Ven, Martinus josephus Henrika van de Ven. Herinneren jullie uh, onze oud-gemeentesecretaris? Ja, Toen ik in uh, 72, eind 1972 begin 1973 in, in Goorlijk kwam wonen was hij gemeentesecretaris. Ja. Um, daarna is hij uh, burgemeester geworden van nieuw ginneke en van Netteleur. Hier in de rouwadvertentie staat die, uh, wordt hij genoemd als oud-burgemeester van nieuw ginneke en Netteleur. Ereburger van nieuw ginneke en Netteleur. Officier in de orde van Oranje-Nassau, vriend van velen. Um, ik vind het vreemd dat daar niet bij staat dat die oud of oud-secretaris uh, uh, van Goerden was. Oud-secretaris van Goerden, ja. ja dat had er ook uh, mooi bij kunnen ja, staan. ik vond het vreemd dat er niet bij staat. Omdat uh, ook, uh, heb ik gehoord, uh, vrijdag in die, die groep die, die zich Tertulia noemt, uh, dat is een, een, een groep van, van uh, oudere dames en heren die op vrijdagochtend in het Jan van Bezouwhuis uh, uh, mm. alles doornemen wat, wat de, de moeite waard is, de wereldproblemen, maar ook plaatselijke toestanden. Daar werd uh, gezegd dat uh, hij nog veel in golen komt ook. En, en uh, daarom zou het ook, mm -hmm. uh, ook inderdaad wel, wel uh, aardig zijn geweest... ...als, ja, als in deze opstelling ook de oud-gemeentesecretaris van Golen, ...als dat erbij had gestaan. Maar er stond wel een artikeltje in de kant en daar stond het wel bij. Oh daar stond, daar het, wel stond het wel bij. En hoe oud ja. is hij geworden? Um, hij was van 34. Hij is dus uh, 78 als ik ja. goed kan rekenen. Ja. ja. Um, ja, niet, niet vreselijk oud. Men wordt tegenwoordig een stukje ouder. Hè. Um, wat ik interessant vond, ik ben een uh, bewoner van Grobbedonk. Dat is dat hij um, zeer nauw betrokken was als hoofdplanologie. Uh, Destijds nog voordat hij secretaris was bij de ontwikkeling van Grobbedonk. Uh, van, van het plan Grobbedonk, zoals het toen heette. Um, dat wist ik niet, had ik nooit gehoord. Uh, maar er werd verteld dat hij... ...jong socioloog en kwam daar in dienst... ...en hij had allerlei opvattingen over uh, hoe je het beste kunt wonen... ...en samenwonen, hoe een wijk eruit moet zien... ...had hij daar zeer veel in geïnvesteerd mm -hmm. van, van zijn ideeën... Mm -hmm. ...en uh, nou, dat, dat uh, was natuurlijk niet over eenachtijs... ...en op een gegeven moment was het klaar... ...en, en de provincie verwees het compleet naar de prullemant. Ja. <laughs> ja, ja, het werd finaal uh, afgekraakt en, en uh, ja. Ja, naar de prullemant uh, verwezen... En daar, nou dat, dat was zo'n dreun voor met dat heeft hem toen zo'n zo, zo knak gegeven dat hij dat daar werkelijk heel ziek van is geweest. En, en dat, die, dat het een, een flinke tijd geduurd heeft voordat hij weer er bovenop was, hersteld was. En, en, en daarna heb ik, heb ik hem hier gekend als een... Als een een zeer emabele uh, gemeentesecretaris. Zeer, zeer aardige kerel. Heel, Waar iedereen, uh, iedereen vond het jammer dat hij die, dat die vertrok ja. uit Goorlen. Maar ja. was natuurlijk wel trots op dat hij dat, dat burgemeester ja. werd. En, en nadien zijn er nog, nog verschillende burgemeesters... Uit, uit de ambtenarenrijen van, van de gemeente Goorlen uh, gekomen. Dus dat was hier een goede kweekvijver. Ja. Ja. Maar uh, Mart van de Ven, ja... Geboren 31 maart 1934, overleden 8 mei 2013 in Breda. Eens kijken, het afscheid heeft nog niet plaatsgevonden. Dat is woensdag 15 mei. 15 mei om 11 uur in de Lambertuskerk, Markt 60 te Etten-Leur. Ja, Mart van de Ven. Ja. Nou, wij uh, sluiten denk ik hiermee het rondje. Dit was er in het nieuws. Wij gaan nee, nog niet naar muziekje toe. Hè. We wachten eerst nog eventjes nadat we ons eerste onderwerp hebben uh, behandeld. Hebben jullie allemaal tijd? Maakt het niet uit welke, welke volgorde? Nee, hebben we daar nee. iets over gezegd, Al Gerard? Nee. Um, oh, de koffie is lekker hier. Koffie is lekker. Zullen we het over het heem uh, gaan hebben? Goed, dat is prima. Het heem was uh, in het nieuws, Kool is belang... Uh, met het Smiske. Uh, met, uh, met een permanente expositie over de weefhistorie van Goorlijk. Ja, zoals iedereen weet uh, bestaat het heem uit het Smiske. Uit het museum de Schutsboom en het erf wat er achter gelegen is. Uh, daar hadden wij diverse afdelingen waar van alles te zien was. Het Smiske dat was vooral ingericht als een, een huisje, een wevershuisje. Uh, periode 1900-1950, maar vooral niet later. Museum Schutsboom bevat uh, zaken die te maken hebben met de geschiedenis van Gorle vanaf de uh, verre prehistorie, de grafheuvels, tot uh, zeker jaren 50. En wat op het erf te vinden is, dat zijn dus vooral boeren, werktuigen, arbeiderswerktuigen, gereedschappen, et die met uh, het verleden van Gorle te maken hebben. En binnen die totale uh, Verzameling waren dus wel zaakjes te vinden die met het weven te maken hadden, maar een echt thema daarvan dat hadden we dus niet. En toen kregen wij aangeboden via Jos Heuvelmans een, ja, ik zou bijna zeggen een bonkroest. Het, het was een oud klein model. Bonkroest, ja, ja. Een weefgetouwtje. Mm -hmm. um, dat weefgetouw daar is Huub mee aan de gang gegaan, omdat Compleet te restaureren, meesterwerk mag ik wel zeggen. Het zou mij nooit gelukt zijn. En toen is bij ons de gedachte gekomen van, hé, hey, we hebben hier nog een ruimte. Ja, daar staat alleen maar wat losse rommel in, alle losse rommel eruit. En die ruimte die wordt opgevuld als klein textielmuseum pie. Waar we alles in concentreren wat met die textielindustrie te maken heeft gehad. Want het was onze belangrijkste werkgever. Vanaf 1900 tot 1965 schat ik. Uh, we hebben dus gemerkt. van ah, We hebben dus een huisindustrie gehad in het ja. diepe verleden. Daarvan heb je dus het grote weefgetouw staan wat in het smis staat. Dan krijg je die opkomst van de industrie. En die industrie was dusdanig verspreid door het dorp. Dat je overal fabrieken en fabriekjes had die met die textiel te maken hadden. Mm -hmm. Dus nu hebben we de mogelijkheid aangegrepen om er iets permanents van te maken. En, ja, en daar moeten wij uh, Huup ontzettend dankbaar voor zijn dat hij zoveel tijd gestoken heeft in, de, in het restaureren van het ene weefgetouw en al zijn ideeën die hij gebruikt heeft om daar toch een mooi geheel van te maken. Mm. Zeg een bonk roest. Ik heb bij een weefgetouw vooral hout in mijn hoofd. Behalve misschien het riet. Maar, maar hoe kan een weefgetouw een bonk roest worden? Nou, een, dit getouw was dus voor een groot gedeelte bestond uit metaal. De, de houten getouwen die hij bedoelt, dat waren dus vooral handweefgetouwen. Dus de echte oude handweefgetouwen, dat was inderdaad ja, maar praktisch per 100% hout. Um, maar dit getouw, dus, dit is een, van de, een, een miniatuur eigenlijk van uh, een van de eerste mechanische getouwen die er waren. En um, dat was de zogenaamde bovenslager, dat wil zeggen dat de, de, de schietspoel, die werd met slagstokken door de, door de, sprong, de sprong, dat is de, de, de, de kettingdraden die van elkaar getrokken worden, en daar gaat dan de spoel tussendoor. En dat gebeurde bij die eerste getouwen door slagstokken die bovenop het getouw zaten. En vandaar de naam bovenslagers. En um, daar is dit getouwtje dus een miniatuur van. Een exact nagebouwde miniatuur. En um, omdat het dus even de eerste mechanische getouwen was... ...hield het ook in dat het dus voor het grootste gedeelte uit mentaal bestond. En um, on, juist om die reden... En in combinatie met, met waarschijnlijk een vochtige ruimte... waar de tijd in gestaan heeft, is dat natuurlijk aan het roesten gegaan. En uh, toen ik daar uh, ja, t, t, de vraag kreeg van... zou dat ding nog, nog een, een beetje in orde te maken zijn? Nou, ik vond dat wel een uitdaging. En uh, alleen ja, om het weer helemaal zo te maken dat het ook zou kunnen werken... moest natuurlijk eerst die roest eraf. Nou, daarvoor heb ik dus dat, dat hele getouwtje helemaal uit elkaar gehaald... tot het kleinste onderdeel die gesloopt. Uh, alles ontroest... Uh, weer helemaal in elkaar gezet en uh, <coughs> garen ingereken. En uh, nou ja, nu is het al zover dat je dus ja, in ieder geval weer weefklaar is. Hoe doe je dat, ontroesten? Hoe gaat nou, dat, dat uh, hebben we gedaan. Dat is eigenlijk een idee van een van de technische mensen van de, van de heemkundige kring. Of van de, ja, uh, die hebben me geadviseerd om dat met citroenzuur te doen. Dus een, een, een bad met, met citroenzuur, de citroenzuur met, met, met water aangelegd daar werden die roestige onderdelen ingelegd, nou en wanneer ze daar dus enkele dagen in lagen, dan, uh, dan kon je die roest die kon je er zo af uh, of schuren. Mm. Mm. en uh, zo is het dus gebeurd. maar er zitten dus ook nog wel bepaalde gedeelten, uh, onder andere de zijframes zijn wel van hout. die zijn in het, in het echt later ook van metaal geworden, maar bij dit gedeelte is dat ook nog hout. maar uh, ja, de rest is eigenlijk allemaal allemaal metaal. en uh, nou ja, het is nu in ieder geval weer zover dat het, uh, ja, dat het kan werken. Ja, dat uh, was een, een miniatuur, zeg je... Maar was het dan een soort curiositeit of heeft het werkelijk gediend als, als een productiemachine? Nou, volgens uh, degene, uh, dat was dus Jos Heuvelmans, het, het golen, wat het getouw van uh, afkomstig is, die had dus vroeger een, uh, een, een, een stopperij, en een ja, snijderij had hij ook nog bij, maar het belangrijkste was in ieder geval stoppen, uh, in Tilburg, want vroeger had je dus textielfabrieken, die hadden een eigen stopperij, maar er waren ook textielfabrieken, die besteden dat stoppen uit aan uh, thuis. Uh, stopsters en, Maar er waren er ook bij, die besteden het uit aan een firma, net als Jos Heuvelmans had. Dus wel een bedrijf ook, maar die zich alleen maar bezig hielden met dus het, het stoppen en snijden en zo van, van textiel. En eh, toen, hij heeft daar een, een, een bedrijf voor gekocht eh, in de tijd in Tilburg. En dat was dan van tevoren kennelijk ook een textielbedrijf geweest. En daar stond het getouwtje, eh, kennelijk ergens in de hal... Dus het was gewoon een soort, ja, een soort showroom model showroom. om te laten zien van hoe, hmm. zie, hoe ziet er een getouw uit. En, maar hij heeft er tevens bij aangegeven dat hij ook gehoord heeft dat het ook wel eens gebruikt werd voor het maken van monsters. Oh ja. Maar dat weet ik dus niet. Dat is dus uit de, de overlevering hmm. van, van Jos Heuvelmaas. Maar het is een, een heel leuk ding en... Uh, nou ja, toen dat dus eenmaal klaar was. Ja, toen was intussen, zoals Gerrit ook verteld het idee ontstaan om daar rondomheen een beetje een textielmuseum te maken over de Goorlse textielindustrie. Want dat, dat is er in Goorlse nog niet, terwijl het in, in Goorlse dus uh, ja, een van de belangrijkste uh, industrieën was. Of de belangrijkste, want er was eigenlijk bijna niks anders. In Tilburg was op zich wel, hadden we misschien wel meer textielfabrieken, maar als je het vergelijkt met het aantal inwoners, dan uh, waren er in Goorlse eigenlijk meer per per inwoner veel meer textielfabrieken dan in Tilburg. Bovendien had je in Tilburg nog... daar waren ook nog metaalbewegersindustrieën... er was een, een muziekinstrumentenfabriek... en er waren nog andere industrieën bij... terwijl in Goorland was eigenlijk niets... dan, dan textielindustrie. Ja. En, uh, en, dat, ja, en, en dat maakt het natuurlijk interessant... om over die, die textielindustrie textielindustrieën... Een, een expositie op te zetten... Uh, wat inderdaad dus veel werk vroeg, want je moet eens kijken, heb ik nog foto's van die bedrijven, uh, weet ik waar ze lagen in Google, dan kan ik dat op een plattegrond aangeven. Uh, wanneer is een bedrijf ontstaan, wanneer is de, is de naam veranderd, wanneer uh, zijn ze andere dingen gaan doen, uh, nou ja, alles uh, om dit allemaal eens dus bij elkaar te zoeken, dat, dat, ja, dat vraagt nogal wat werk. Maar ik heb het altijd heel leuk gevonden en ik vond het een, een uitdaging. Dan heb je al de fabrieken in kaart gebracht. Ik heb alle fabrieken in kaart gebracht en alle gegevens ook van die fabrieken. Uh, die staan er dus ook bij. Uh, ik heb uh, ook middels Gerrit, uh, ook een, nog een stel briefhoofden van die bedrijven kunnen achterhalen. Die, die zijn ook allemaal dus gekopieerd, die liggen er ook allemaal bij. Er uh, dat, dat, dat staat ook een heel wandje over de... Eigenlijk nog de, de, de voor de historie van de textielindustrie, dus toen het echt nog een handweeftoestand uh, was. Want toen waren er ook al wel fabrikanten, maar die hadden nog geen fabriek. Die hadden een loods en daar hadden ze wat, uh, wat garen, sloegen ze daarin op en daar maakten uh, uh, kettingen van. Die kettingen gingen naar de thuiswevers, die weefden daar stukken van en die stukken gingen weer terug naar de fabrikant, die ze dus uh, aan de man bracht. Dus toen waren het eigenlijk meer handelaren dan, dan echt fabrikanten. En Pas dan want in Goorle waren ontzettend veel handwevers. En uh, pas geleidelijk aan, en dan praat ik dus over... Uh, ja, zeg maar, ergens rond 1900. Uh, toen begon het steeds meer, het industrialisatieproces. En toen begonnen er steeds meer fabrieken te komen. O ja. Die thuiswevers, uh, kun je die ook in kaart brengen? Waar, waar die allemaal zaten? Uh, nee, dat, uh, dat heb ik niet, niet kunnen achterhalen. Ik weet wel dat uh, de laatste thuiswever die er in Goorle was... Dat was Gust Huibrechts. Die zat... In het smisken, dus waar, smiske. waar, waar nu dat museum is ja. aan de voorkant. Uh, daar uh, staat ook nog een oud handgetouw, maar dat is niet het originele. Maar uh, daar heeft hij wel tot uh, ongeveer 1940, 1945 heeft hij daar geweven. Dus dat was de laatste grote handwever. Maar waar alle anderen zaten, ja, dat was dikker schoon met de mensen thuis. Zo, ja. Er werd dan een ruimte voor reserveerd waar zo'n getouw neergezet werd... en een spoelmachine en zo erbij voor de inslag te spoelen... Maar die zaten gewoon door, door het hele dorp verspreid. Maar dat waren bepaald geen miniaturen. Die namen buitenproducten. Nee, die hadden echt ruimte in beslag van het woningje. Want als je dus bij, bij het, het smiske kijkt, dat, dat houten handgetouw dat er staat. dat neemt inderdaad nogal wat ruimte in beslag. Ja. Vooral ook omdat er uh, moest ook nog een spoel, spoelraad bij staan. om de inslag op te spoelen. Uh, er moest nog wat, wat, wat uh, bakken kunnen staan met, met, met garen erin. En, uh, enfin, je had toch nog wel wat ruimte nodig. En er nam inderdaad veel ruimte in beslag in zo'n woning. Mm -hmm. We hebben er ook nog een hele discussie over gehad in de jaren 80, mm -hmm. De fameuze zaadbakhuisjes aan de Tilburgseweg. Ja, ja, ja, ja. Daar ja, hebben we ook handwevers gezeten. Daar hebben je ja, gezeten hebben, ja. ja, ja, ja, ja. ze ja, ja, inderdaad ja. overal tegen. Ja, die hadden echt door het hele dorp verder gezeten. Daar waren over de honderd thuiswevers aan op een bepaald moment. En die machine kan die ook uh, draaien bij jullie? Die, nou, die kan draaien, uh, zei het dan uh, handmatig. Kijk, uh, vroeger had je dus textielmachines, die stonden in, in een grote hal. En uh, uh, daar liep uh, niet ieder getouw had een, een motor. Uh, dus daar, daar stond ergens een centrale motor. Uh, daar liep een transmissie-as door het hele bedrijf heen, met allemaal riemschijven erop. Uh, aan de getouwen zaten ook riemschijven. Nou, en die werden dus vanuit de kap... Uh, werden die aangedreven. Zie ja, je het een uh, Het nadeel was natuurlijk wel, wanneer er aan die motor iets aan was, dan, dan, dan stond ja, was dan heel de hele weer stil. Dan, dan stil. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja. En bovendien zijn er ook uh, heel veel ongelukken mee gebeurd met die riemen. Want als er een riem er een keer afliep, die, die kon er pas omheen gedaan worden als die draaide. Die dus ze moest tijdens het draaien opgelegd worden. Nou, Dat, dat bracht nog alles wat ongelukken mee. Oh, ja. mm ja, dus, ja dat maar eh, wat die kwam die... ik wou het nog even vertellen ja, ja. Die, uh, die aandrijving, die was dus vroeger zo, maar ja, dat hebben we natuurlijk op het heem niet. Dus uh, daar zitten wel die twee riemschijven, dus eentje voor als het getouw draait en een die los meedraait als het getouw stilgezet moet worden. En, uh, maar ja, we hebben dus die aandrijving niet. Dus uh, nou uh, heeft een van die technische mensen heeft er een, een zwengel aangemaakt dat ik dus met de hand het ding kan draaien. Um, en uh, ja, zo kunnen we toch in ieder geval uh, wat, wat inslagen. Zo, <laughs> <Ja>, uh, <oplaten, laughs> ja, ja, Zoals een luimachine, ja. een trapper of zoiets. Zo. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, maar je moet je het toch ongeveer zo houden dat het een beetje weergeeft van hoe het vroeger was. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Ja, dus we kunnen daar uh, prachtige moderne dingen tegenaan zetten. Maar ja. Ja, ja, je moet toch iets in de sfeer van toen zien te houden ja, want dat zijn echt een, een van, de, van de eerste mechanische touwtoren op ook, ook de stoommachines kwamen, want uh, die, die, die, uh, die centrale motoren uh, die werden dikwijls aangedreven door stoom, dat het, uh, die werden aangedreven door stoommachines. en uh, dus een van de, of de, de allereerste stoommachines die was uh, bij Van Henschot in de Kerkstraat. en daarna ook Puinbroek en toen geleidelijk aan kwam Middele Fabriek met die stoommachines. Mm -hmm. Maar dat is pas in, uh, ik geloof in ergens tussen 1915 en 1920, dat er eigenlijk pas uh, elektriciteit kwam. Dat ze ja. dus met, met uh, eigen motoren konden werken. Rob, We hebben over stoommachines gesproken. Gaan jullie ook nog iets doen ooit, uh, met de stoommachine bij uh, Buienbroek? Want daar, uh, daar staat volgens mij nog een. Uh, staat een stationele machine in het ketelhuis. Oh, dat wist ik niet. Staat er uh, die nog? nog? Ja, Daar staat inderdaad ja. nog een machine voor, zover als ik weet, die nog hm? met hout gestookt wordt zelfs. Oh. Ja. Maar of die ooit vrijkomt voor een textielmuseum, dat is een andere vraag. Ja, oké, okay, maar het hoort wel bij. Het, het, het hoort er wel ja, het bij, dat klopt bij, ja. ja. Maar daarom is dat stukje. Het is wel behouden metelijke hm. monumentenlijst hm. gekomen. Daarom is die, die hoorsteen Dat is op de monumentenlijst. Ja. Maar als je alleen bekijkt hoe moeilijk het al is om het archief. Veilig te stellen, want daar moet de gemeente weer geld aan bijdragen of de firma zelf moet daar geld aan bijdragen. Dus daar liggen al de moeilijkheden om dat te bewaren, want dat was ook ons probleem van al die fabrieken die er geweest zijn, is praktisch als archief heel weinig over slechts van bezouw. Daar wordt een, een flink gedeelte van bewaard op het uh, regionaal archief in Tilburg. En ik weet dat van de firma van Enschot nog het een en het ander in familiaal bezit is. En van andere fabrieken zoals een megafabriek hier in het centrum, Pijnenburg, is geweest. Daar is zo goed als niets van over. Bijveld, mm. Van, van Papuibroek wel. Pijnbroek wel Die van hebben wel een mm. archief. Ja, ja. Mm. ja. En ik zou het ook nog heel erg leuk vinden om te vertellen dat uh, wat Huub zojuist verteld heeft over dat uh, restaureren. Als je bekijkt hoe moeilijk het is geweest. Huub heeft niet alleen zomaar alles in het citroenzuur gelegd. Stukje voor stukje met een labeltje eraan, met een nummer en een foto maken om te kijken van hoe zat dit oorspronkelijk in elkaar, ja, ja. zodat je nooit ja. de weg kwijtraakt. Ja. Het is heel gemakkelijk om iets uit elkaar te houden, of te halen, ja, te halen. Ja, maar nice. om het weer in elkaar te ja. zetten. Te veel Sorry, hier bleef dus echt niks over. Dit ja, was echt, ja, ja. Uh, ik zou bijna zeggen, vakwerken. Ja. Nou, dat is leuk werk om te doen. Je had het nooit eerder gedaan, zo'n machine. Aan elkaar ik had het, aan het nooit eerder had. gedaan. Nou, dat mooi En dan, ja, dan ja. moet je het meteen nog goed doen ook. Ja, ja maar ook, je weet natuurlijk in principe wel hoe een getouw werkt. Dat, dat weet je als technisch man. Maar ik wil zeggen, dan nog, als je een getouw uit elkaar haalt, ja, kijk je allemaal de hele kleine onderdeeltjes en zo. Waar je toch echt wel een foto van genomen moet hebben om te zien van nou, dat ding dat daar. Ja. Ja. Is de expositie nou klaar? Uh, de expositie is zo goed als klaar. Dat is goed. Wij ja, willen ja. op uh, ja. 2 juni, zondag 2 juni, uh, de zaak openzetten voor iedereen. Alleen, er zit één maar aan. De ruimte waar het in zit heeft, uh, ik denk als ik hier rondkrijg, drie ja. keer deze oppervlakte. Ja, dus, je, ja. dus je kunt er niet ja. met 100 mensen in. Ja. En met 40 ook niet. Ja. Dus uh, het begint vanaf... Zondag 2 juni. En daarna is het zoals uh, hopelijk bekend is, elke zondag tussen 2 en 5 is het museum open. En dus ook deze nieuwe tentoonstelling. Ja, dan kun je er met, uh, met, met kleine groepen in. Ja. Het, uh, denk je dat het storm zal lopen? We hebben het daar even over gehad, ook die vrijdag weer. Uh, ten aanzien van het textiel, ja jij bent een enthousiasteling uh, Hup, maar... Is het niet zo dat er een beetje hard is uh, met, met mensen die in het textiel gewerkt hebben? Dat, dat ze toch ook uh, eigenlijk uh, met, met, met, ook met veel pijn terugkijken op hun werk in de fabriek? Uh, ja, misschien wel. Van de andere kant heb je toch ook... Uh, want uh, in Tilburg bijvoorbeeld, daar heb je dus ook een textielmuseum. En uh, daar uh, stonden in de tijd nogal dus wat, wat oude machines. En toen bleek toch wel dat er heel veel mensen die... Altijd in het textiel gewerkt hadden, uh, juist er naartoe kwamen om ja, als een soort nostalgie, ja. om die, die machines nog eens te bekijken. Mm -hmm. dus ik, maar ja, natuurlijk, er zijn ook wel, zeker mensen die met, met bedrijfsluitingen, of zelfs met meerdere bedrijfsluitingen te maken hebben gehad, ja, die, die denken natuurlijk niet met zo'n leuke gedachte mm. naar de textiel terug. Mm. Dat, dat ja, ja. klopt wel. Ja, ja. Mag ik even ingaan ja. op de vraag die Gerard zojuist stelde voor het onderwijs? Uh, wij zien heel graag groepen van het onderwijs bij ons komen. Die dan een rondleiding krijgen. En om één voorbeeld te noemen. Er is een school in Goerle, ik noem geen naam. Maar die komen dus jaarlijks met groep 3 in het Smisken. En dan krijgen die kinderen dus een uitleg van hoe dat er gewoond en geleefd werd. De verwondering van, hé, hey, waar is iets wat met stroom gaat? Nou, dat staat hier totaal dus niet binnen. Dus die verwondering van die kinderen van hoe er dan toch geleefd kon worden uh, met een groep uh, zes die dus jaarlijks bij ons komt in verband met de Grafheuvels. Daar wij met die kinderen op onze locatie Nieuwe Rilsweg wat uitleggen over die Grafheuvels in het museum. En daarna naar de Grafheuvels zelf gaan op de hei. Dus dan heb je al een school die dus minimaal met twee groepen bij ons komt. En we hebben er vorig jaar meer gehad en dat zouden we graag breder uitgewerkt zien, ja, dat meer mensen zien van, hé, hey, we gaan daar met onze groep naartoe. Want dan hoor je dus van ouders die de zaak begeleiden van, ik wist niet dat dat hier was. Nou ja, ze zouden moeten verplichten op school. Ja. Er zijn schrijven, we hebben een schrijven uitgedaan in het begin van dit schooljaar, mensen, dit kunnen wij u bieden en neem rustig contact met ons op. Ja, scholen hebben al gauw de neiging te zeggen dat ze overbelast zijn. En ik denk ja, juist dat dit soort dingen aan, ja. van het nabije verleden ja. dat wij gelukkig allemaal meegemaakt ja. hebben. Of we er nou allemaal blij over zijn of iets minder. Ja. Het uh, hoort die, er wel bij. Wat die belasting betreft, ja. wij dat nemen dan belast mee. over. Ja. Want de leerkracht is erbij. Ja. En wij doen de uitdaging. Maar Gerrit, je zult het geluid wel kennen, want zo lag nog niet uit het onderwijs. Dat klopt. Dat, dat klopt helemaal. Dat het basisonderwijs overbelast is. Ja, dat klopt. Dat zal ik niet ontkennen. Mm -hmm. En uh, op dit moment is zo dat cultuureducatie is een belangrijk punt is. Ja. En uh, ik weet dat alle scholen wat doen. Maar ja, hier ligt nog een vijver waarin gevest kan worden. Ja. Goed, weten wij genoeg, uh, nee. Gerard? Ik denk ja, het. Dan, goed, dan gaan we naar Zal ik het muziekje muziek even aankondigen? Ja. Want we zijn pas naar de tentoonstelling in Utrecht geweest over de vrede van Utrecht. Een hele mooie tentoonstelling om enige concurrentie jullie aan te doen. Die is van 1713 en toen is er één keer universele vrede geweest. En alle landen in Europa, want dat was toen de wereld, hebben die ondertekend. En dat hebben we helaas daarna nooit meer meegemaakt. En Georg Friedrich Helmut, die toen in Engeland woonde, heeft in 1713 daar een Deum voor gecomponeerd. En daar gaan we nu een stukje van horen. Mm-hmm. En nul. Bij gelegenheid van vrede van Utrecht. Ja, 300 In de hoop jaar geleden. Dat binnenkort weer zo'n muziekstuk geschreven kan worden. Mag dan iets moderner. Maar... Bij wat voor gelegenheid dacht je dan? Nou, dat alle landen bij elkaar komen en dan zullen het er 196 zijn of 222. Om te verklaren dat het nu echt vrede is geworden. Goed. Illusie, maar sommige illusies moet je koesteren. En dan drinken we er ook een glaasje cider bij, hè? Lijkt me nou, wel meer mee <laughs> <dat>, uh, dan één <laughs> dan. Ik weet niet of ik aan de productie kan voldoen. Oh, oh, oh. <laughs> uh, ja, nou gaan we met uh, Rob van Dijk verder over uh, zijn uh, ciderproductie. Vertel eerst, je bent uh, vinoloog, hè? Kunnen we lezen? Uh, je hebt al uh, nou, je spoor dan op het gebied van de wijn. Ja, vinoloog is wel een, uh, een, een beschermde term. Daar moet je dan oh, echt, uh, oh, sorry. Nee, echt Leg het maar uit. Voor... maar uit. Nou, uh, laat ik het zo zeggen. Er zijn uh, ook weer allerlei gradaties in, uh, in kennis van wijn. En ik weet niet precies hoe die, uh, hoe die schaal is. Zo zijn er vinologen die hebben dus uh, gestudeerd en uh, een kennis van wijn opgedaan. Er is geloof ik in Nederland ook één of twee uh, zijn er uh, Magister vini wijnmeesters. Nou, dat moet je nog veel en veel langer studeren. In Frankrijk wordt op uh, universiteitsniveau uh, wijnkunde gegeven. Dus uh, ja, in dit opzicht, uh, ik weet wel iets vanaf, maar ik stel me een beetje bescheiden op. Maar, maar rode, witte wijn en rosé, daar heb je toch allemaal gemaakt? Ja, klopt. Al uh, Even kijken. Ik denk in uh, 2006 de eerste fles. En... Uh, ja, dus ik heb er al, uh, al aardig wat gemaakt. En ja, toevallig, de, ja, daar stond ook in de krant, uh, afgelopen jaar 2012 was, uh, was over de hele linie in heel Nederland een, uh, een heel slecht wijnjaar. Eigenlijk een heel slecht jaar voor, uh, voor alle soorten fruit. Want ik hoor mensen die hebben appelbomen gehad zonder appels en notenbomen zonder noten. Dus uh, de druiven waren niet zoveel, uh, zoveel beter. En... Uh, ja, toen dacht ik van, hé, hey, eens, uh, eens kijken of ik ook wat andere dingen kan met, uh, met vruchten en met gist. Ja, heeft dus maar eerst nog jaar, even... Mag ik heb, ja, een ja. slechte jaar. Heeft dat te maken gehad met die late vorstperiode vorig jaar? Uh, nou, bij ons waren het uh, twee of drie dingen. Dus het begon al met een heel strenge vorst in, uh, in de winter. En daar hebben toch, uh, toen in februari was het min 20, zijn er een aantal druiven echt uh, de, de planten kapot van gegaan. Planten van, van, van al vijf, zes jaar oud. Nou, toen kwam er in uh, mei nog een hele late nachtvorst. Ik geloof zo rond IJsheilige was het ook echt uh, ja, min 3, 4 graden. En wat je dan krijgt is dat de plant, de struik daar zelf wel tegen kan. Maar de jonge knoppen die net uitkomen, ja. die kunnen daar absoluut niet tegen. Die zijn heel nou, teer. En die, uh, ja, die hingen dus ook verdord aan, uh, aan de plant. Hmm. En dan ben je al driekwart van, ja, drie van een groot deel van de oogst kwijt. Ja, ja. ja, voordat we naar die appels gaan, uh, toch hmm. nog eventjes: uh, waar uh, groeit jouw uh, druif? Is dat op Nederlands of Belgische uh, grond? Uh, nou, ik denk zelf dat het Nederlandse is, maar de uh, telefoonmaatschappij denkt <laughs> uh, meestal dat het in België is, maar nou, dat is flauwekul. Het ligt net op, uh, op het Nederlandse deel van, uh, van landgoed Nieuwkerk, ja. dus uh, de Aalse dijk, daar, uh, daar ligt het aan, dat is nog net uh, Goorle, dus het meest uh, zuid zuidelijke puntje van, uh, van de gemeente Goorle. Mm -hmm. En de, ja, de Poppelse lei of de, de Aalse lei is daar de grens. Ja, maar het is hartstikke vlak, denk ik. Hè? Er is geen, geen, geen heuvel, geen nee. berg, geen hang. Nou, ook dat is niet helemaal nee. waar. Want als je daar langs die Aalse dijk fietst. En ik, ja, ik, uh, ik rij er dus re regelmatig langs. Ja. En je kijkt dan richting België, dan ligt er toch echt wel een uh, niveauverschil. Het is, uh, ja, het is een mooie, het is een bultzand. Het is een mooie plaats. Ja, ja het, het, het is, ja, iedereen die er komt, die zegt nou het past ook precies op deze plek. Van het, uh, net het hele lichtglooiende, het, uh, oh, ja. uh, het rustige, je hoort bijna geen, uh, geen auto's. Heb je er ook speciale grondsoorten voor nodig uh, om wijn op te kunnen verbouwen? Nou, euh, op de meeste grondsoorten euh, groeien druiven wel, behalve op hele zure veengrond bijvoorbeeld en op hele zware klei. Maar euh, wij hebben dus geënt druiven, die zijn op een, op een onderstam geënt en je kunt dus de onderstam kiezen die bij een bepaald bodemtype past. Mm. Dus en die hebben van die in, in, hier in Nederland voldoende zon? Uh, Normaal dan verwacht je druiven in, in zonnige orde. Ja, ja, dat is de misvatting. Mm -hmm. Dat het uh, uh, in Nederland niet kan of dat, het, uh, dat er te weinig zon is. Maar dat heeft te maken met bepaalde rassen die, uh, die men gekweekt heeft. Op het moment is men daar heel druk mee bezig in, uh, in Duitsland en in Zwitserland. Met het, maken van, of het kruisen van nieuwe druivenrassen. Mm -hmm. En die rijpen eerder af... Dus in oktober is het inderdaad uh, is hier niet genoeg zon, maar die druiven die rijpen die eind september of die rijpen oh, in september oh, ja, af, ja, en dan ja. is de dag gewoon langer. Ja. Dus dan, uh, dan is er wel genoeg zon. Ja. En dat blijkt ook, want wij hebben, wij hebben een aantal druiverassen, bijvoorbeeld de Solaris is een, uh, een hele goede wijndruif mm -hmm. voor Nederland. Die rijpt dus ook echt al, al heel vroeg af. Die hebben we in 2011, uh, zelfs eind augustus al mm -hmm. in de hoogste. En uh, nou, de, de hoeveelheid zon bepaalt hoeveel suiker erin komt. Mm -hmm. En die druif die heeft zoveel suiker dat je er wijn van 13,5 uh, van mm hebt. -hmm. En dat is witte en rode druif? Nou, dat is een witte druif, maar we hebben dus ook uh, blauwe druif. Voor blauwe, blauwe, blauwe, blauwe, blauwe, blauwe ja. Voor rode wijn. Ja. Is dat, uh, ben jij een hobbyman of is, verdien je daar de kost mee? Uh, nee, ik verdien er niet de kost mee. Ik werk vier dagen in de week uh, voor mijn baas. En uh, toen ik begon met te draaien, toen, uh, toen had ik nog niet echt die, uh, die baan. Dus toen uh, ben ik het wel begonnen met een, uh, met een oud studiegenoot van mij. Met het idee van misschien groeit het wel uit tot een, uh, tot een uh, bron van inkomsten. Maar zover is het dus nooit gekomen. En nu vind ik het ook wel prima, want... Uh, ja, mijn baas is iets betrouwbaarder dan het weer. Mm, <laughs> But, uh... oh, dat is fijn, want dat kun je toch lang niet van elke baas meer zeggen. <laughs> nee, ja, dat is, uh... Wat is jouw professionele achtergrond? Ik heb uh, biologie gestudeerd. Biologie? En uh, specialisatie richting uh, landschapsecologie. Dus de kennis van, uh, van uh, ja, hoe plant en dieren in een landschap functioneren. En, op het moment werk ik in mijn vakgebied, maar dan als, uh, ja, als adviseur in ruimtelijke ordening. Oh, ja. Dus ik werk, bij, uh, werk mee in bestemmingsplannen en allerlei mm. andere uh, gemeentelijke plannen, uitbreidingsontwikkelingen. Oh, ik herinner me dat je je ook toen hebt laten horen, toen het over het groot kloosterplein ging, hoe dat ingericht moest worden. Klopt, ja, ja. Toen was jij ook een van de mensen die, die daar ideeën over had. Klopt, ja. ja. Dus, uh, nee, ik ben zelf uh, ecoloog, maar ik zit dus ook in, tussen de stedenbouwkundige en dan word ik dan ook weer... Uh, Mee geïnfecteerd en door, hmm. uh, door geprikkeld. Maar goed, dat ja. is uh, na vijven dat, dat uh, werk aan de wijn, dat is. Uh, ja, ja dat en op doe vrijdag je en zaterdag. Vrijdag, vrijdag zaterdag. Uh, nou, naar, uh, naar dat uh, nieuwe product, cider. Ja, uh, is in Nederland niet veel cider. Uh, nee, en dat, uh, dat verbaasde mij ook. En dat is ook meteen een van de redenen om het, uh, om het juist ja. wel te gaan doen. Want ik weet niet of jullie wel eens in Normandië hmm. geweest zijn, bijvoorbeeld. Daar, uh, daar wordt een hoop cider gemaakt en ook gedronken. En staat. in Engeland? In Engeland. Uh, ja, dat is ook meer de stijl die, uh, die ik zelf nu wil inslaan. Een beetje de Engelse cider Ik kom zelf heel graag in, uh, in Engeland. En als je daar in de pub komt. Daar, ja, daar staat naast de Guinness. En naast ja, het, uh, dat hoe heet het, met zo'n pomp. Uh, waar ze de, de lokale eel, uh, uh, hoe heet het, het bier zonder prik uh, Ja, uh, dat mogen. niet schuimt hè? En daar staat ja. er altijd een... Uh, Nee. Een derde tap, en daar zit dan cider op, en dat wordt behoorlijk goed gedronken. Ja. Dus welk dus, percentage alcohol heeft cider? Eigenlijk net zoals bier. Dus ja. een gewone, ja, normale cider ja. uh, zit tussen de 5 en de 6 procent. Ja. En er zijn ook wat sterkere. Ik ben uh, toevallig een paar weken geleden nog op, uh, op vakantie geweest in Engeland. Ik heb nog een paar uh, cidermakers uh, bezocht. En ja, die hebben dus ook tussen, ja, een wat sterkere, met 7, 7,5 procent. Ja, ja. Maar het, drinkt, uh, het wordt gedronken eigenlijk als, als bier, dus in de, in de kroeg en in de, uh, ja, bij het eten. Ja. Ook in dat formaat, zo, met, met die glazen die zo, zo groot zijn? En... Ja, absoluut. Oh. Ja, een uh, oh. pint, een half pint. Dat ja. is uh, <laughs> ja. uh... een flinke sloot, hè, als je een, ja. een pint hebt, hè? Ja, daar kun je wel even mee doen. Ja, ja, ja. Maar daarom doen ze in Ierland ook de cafés een tijdje dicht. Want dan mag je er niet meer uit. Dan moet je het eerst opdrinken en dan gaat het weer open. Ja? Nee, nou, die hebben dus winkelsluiting of cafésluitingstijden. Ja. Dus vroeger hadden ze dat. En na twaalf mocht er dan geen, uh, geen drank meer verkocht worden mm. tot twee uur. Maar als je binnen was, mocht je wel binnen blijven. Ja, ja. Ja, nou, maar dan moet je natuurlijk wel doordrinken. Ja. <laughs> uh -huh. Maar nu het, uh, het, het fabrikage, het proces van, uh, van appel tot uh, een drinkbare cider Hoe gaat dat? Het begint met, uh, ja, met appels, uh, ja, kan, ja, ik wou zeggen het kan ieder willekeurig ras zijn, maar dat is niet helemaal waar. Want uh, ja, er moet genoeg suiker in zitten, maar ook genoeg zuur om, het, uh, om de appel uh, een beetje smaak te geven. Er zijn in Nederland dus ook geen speciale ciderrassen. in Engeland wel. Er zijn vaak ook wat bitterder uh, appels. Nou, die heb ik uh, zelf nu gekocht. Ik heb wel... Uh, Laatste laatste keer werd appelbomen aangeplomd, maar ja, dat, dat duurde een tijdje. Mm. Dus ik heb die gekocht en uh, naar uh, een wijnmakerij uh, gebracht... waar wij eigenlijk al mee, uh, mee samenwerken, in Kaam City. En toen heb ik, uh, of dan had ik van tevoren gedaan, een, uh, een appelvreter aangeschaft. En een appelvreter is, ja, je moet het eigenlijk uh, zien als een soort trechter... met aan de onderkant een, uh, een messenblad dat heel snel ronddraait. Mm. En daar gooi je dus appels in. En dan komt er aan de andere kant. Komt er uh, pulp komt er Pulp ja. uit. Ja. Het is niet helemaal appelmoes. Want mm -hmm. ik. heb dit ooit. Uh, ja, ik heb ooit een keer eerder appels, uh, appelsap gemaakt. In de keukenmachine. En toen. Uh, toen kwam er heel veel pulp op over. En ik dacht, mm -hmm. oh, dat is lekker, dat is appelmoes. En ik had toen. Uh, nou, ik heb toen een halve kilo van dat spul op. Maar dan. is dus veel uh, mm -hmm. sterker qua. <laughs> Qua, uh, hoe moet je het zeggen? Het is heel vast en het is heel, uh, zuig, heel uh, nauwvullend. Dus ik kreeg ontzettend een ja, maar Dat gaat nog gisteren in je maag ook, misschien. Misschien wel, hè? Ja. Maar fijn, nou, die, uh, die appelvreten, daar komt dus die, uh, ja. die pulp uit. Mm -hmm. Nou, dat gaat in de, in de pers. En dat is uh, gewoon de druivenpers. Waar uh, normaal gesproken ook de, de druiven in gaan. En daar, uh, dat is een, uh, geen handmatige pers, dat is een, uh, een uh, hydraulische pers. En die, dat met schillen al is. Daar gaat het, uh, ja met schillen al. Ja, met, Schil, met klokhuis. Dat ik, dat gebeurd, ja, ja. Dus, uh, ja, we hebben eigenlijk uh, alles, alles in zijn alles geheel, en uh, alles. Nou, vormen die zaten vormen er vormen. niet in. Wurmen zaten er niet in. het is uh, 100% vegetarische <laughs> appels. <laughs> en dan, um, als het geperst is, nou, dan is het eigenlijk gewoon appelsap. Mm. En um, dan gaat er gist bij. En die gist... Die, dus het gaat in een vat. Een afgesloten vat met een waterslot. En dan gaat de gist zijn werk doen. Dan wordt de suiker omgezet in, in alcohol. En op het moment dat de, ja, de, alcohol, of de suiker op is... Ja, dan gaat de gist van de honger dood. Want de gist is een, ja, is een, ja, een levend organisme. Ja. Een eencellige schimmel. En die, uh, ja, die gist gaat dood. Dan is het eigenlijk al, uh, al appelsieder. Dan is het cider. En dan... Uh, ja, dan moet het nog rijpen. Dus dan moet het nog op, uh, op smaak komen. Dus ontwikkelt het ontwikkelt zich dan nog, uh, nog qua smaak. Zonder toevoegingen? Verder zonder toevoegingen. We doen er uh, wel wat uh, koolzuur bij. Oh ja. Dus uh, we maken... Moet een uh, beetje prikken. Moet uh, een uh, beetje uh, bubbelen. In Frankrijk uh, kom je ook nog heel vaak uh, de, de, de authentieke methode tegen. Dus dan, uh, dan gist die op fles. En uh, we hebben wel zitten denken om dat, nog, uh, om dat ook te doen. Dus om... om hergisting op fles te doen, maar dan krijg je een, een vrij troebel uh, dat, omdat die gist dan, eigenlijk net als met, uh, wij spreken met wit bier. maar we hebben dat toch niet gedaan, omdat het uh, ja, het oogt misschien iets minder uh, uh, iets minder nee. mooi en wat het, uh, ja, wat het ook kan zijn is dat als het hergist op fles en het gist te veel, dat de kurk afschiet ja. als mensen hem dan thuis in de kelder hebben liggen, dan Plop. kopen ze er geen ja. tweede meer ja. Jij bent hier aan begonnen, maar is de eerste poging meteen geslaagd? Tot, ja, tot nu toe wel. Dus uh, wat nu in het vat zit, is eigenlijk al heel lekker spul. Dus dat is, uh, het is dus een... Blijft een... er nou een... genoeg over om te verkopen of denk je het allemaal zelf die Nee, we, we <coughs> proeven af en toe wel ja. hoe het zich ontwikkelt. Ja. Maar, uh, maar bottelen doe je niet zelf? Nee, het bottelen doen we niet zelf. Nee, nee. We nu, uh, in Kaam zijn ja, we. nou in Kaam, uh, daar is de wijnmakerij. Dus daar, uh, daar werken we met mm -hmm. de wijnmaker die daar, uh, ja, die daar een, een grote wijnmakerij heeft. Maar die uh, besteedt het bottelen van, uh, uh, van koolzuurhoudende uh, zaken besteedt die ook uit. Dus dan gaat het. Uh, de bedoeling is om het naar een, uh, een bedrijf in Duitsland te brengen en daar oh. het koolzuur om te zetten. Oh. Mm, jammer dat je toch nog wat vervoer moet hebben zo nee, eigenlijk wel weer. maar ja. uh, we, ja, we willen nu ook eerst eens gaan kijken van smaakt dit dit is ook de eenvoudigste manier nu voor ons om het, uh, om het zo eens te proberen. <coughs> en als het dan uh, als het werkt ja, dan kunnen we het altijd uh, dat moet je gewoon afwachten maken. of het smaakt is dat uh, gewoon uh, van ja wat, wat komt eruit nee daar hebben we nu wel een idee van oh, ja. uh, want kijk de, het het Sap is nu uitgegist hmm. En die koolzuur ja, die, die, die, die geeft wel een beetje sprankeling Maar die, uh, die Die zal verder niet zo heel veel meer aan de smaak veranderen nee. In het artikel is geloof ik sprake van Dat je allerlei soorten appels uh, mengt ja, Door klopt. elkaar heen doet Ja klopt En dan, uh, ja, krijg je dan een gemiddelde appelsmaak Of zo of moet ik me dat nou voorstellen nou, Of uh... kun je een geprononceerde smaak hebben Door, door juist één soort appel te gebruiken Um, dat wisselt, want in, um, ja, daar heb ik ook weer in Engeland zitten kijken van hoe doen ze het daar, maken ze nou uh, blends, mengel, uh, mengsels, mm. of gebruiken ze één appelgras en ze doen het allebei. Dus ze hebben een aantal appelrassen die ze, dus ook als, uh, uh, die ze op de fles zetten van nou dit is dit, uh, dit appelgras, maar ze maken ook gewoon uh, mengsels. En bij ons was het, uh, ja, was het vooral van wat is beschikbaar van Appelrassen waar ik een goed gevoel bij had als, uh, als goede appel. Wat was bij de braken bijvoorbeeld beschikbaar? Uh, Elstar. Dat was, uh, ja, die, daar hebben ze er veel van. En Elstar is ook meteen een hele goede appel die en flink in het zuur zit en flink in het zoet. Hm. Dus dat Lekkere zoet appel. Ja. ja, dus een, uh, ja. een goede ja. appel. En daar ja. zat dus ook nog wat, uh, wat goudrenet bij. En goudrenet is ook een, uh, ja, ook een appel met een... Ik kan een ook wel van overnemen. Of doen ze het niet meer. Nee, dat is een eigen bedrijf. Daar, uh, ja, van Buinbroek zit daar. Uh, die zit daar niet meer in? Je zit manier. daar nee, in. Ja, het nee, zal wel de grond zijn misschien. Dat maar... was vroeger het verhaal om het bruggetje naar het vorige onderwerp te maken. Dat personeel van, van Buienbroek uh, in de oogsttijd ingezet werd bij uh, de appelbomen uh, uh, om de grotere net te plukken. Uh. Oh, daar heb ik nooit. Uh... Ja. Maar dat was al lang geleden hoor. Mm. <tus> Dus maar het, nou het is misschien wel leuk om te vertellen, achter de, achter de kerk hier, op, het, op grond van het verpleeghuis, hmm. daar heb ik in het voorjaar um, een aantal appels aangeplant, samen met iemand die ook geïnteresseerd was. In, die was dan vooral vanuit ja, de historie van appelrassen geïnteresseerd hmm. om het bomen aan te planten. En ja, mij leek het toen al leuk om dat, om dat ooit eens te gaan gebruiken. En daar hebben we 15 appel en ja, ook een paar peren aangeplant en dat uh, zijn dus bijvoorbeeld de, de Brabantse bellenfleur en de sterappel en de notarisappel, dus appels die die mensen echt nog van, van vroeger kennen vroeger, ja. maar ik heb toen, uh, toen ook zitten zoeken op, uh, op internet onder andere om te kijken of er toch geen Nederlandse wijnappels zouden zijn en toen kwam ik uit in, uh, in het land van Heusden en Altena en daar zit een actieve uh, ja, uh, agrarische natuurvereniging en die hebben een aantal ja, bijna verloren gewaande appelrassen hebben ze weer uh, opgeduid. Sterrappel bijvoorbeeld. Nou, de uh, eentje die ze hadden... En die, die naam die vond ik dus heel interessant. Dat was de witte wijnappel. De witte wijnappel. En ze hadden er nog één. Dat was de etense wijnappel van het dorpje Eten. Mm. En uh, die wordt daardoor één kweker weer opnieuw vermeerderd. En die heb ik daar dus eentje van aangeplant. Dus, dus ook de enige uh, van goorlen in die, in die, uh, in die soort... En ja, ik had zo het vermoeden van, hij zal niet voor niks wijnappel heten. Dus misschien werd hij vroeger toch nog ja. wel eens gebruikt voor, ja. voor, voor wijn. Maken maar wijn. Ja, ja. Dus ik zie je dat eigenlijk. Ja, ik heb geen idee. Ik heb, er, uh, ik heb er bij die kweker naar gevraagd. En ook bij mensen van die, van die groep. Van waarom, uh, waarom zou die appel zo heten? Maar ze weten het niet. Nee. Dus, uh, is een no. misschien iets voor, uh, ja. voor het hemel om eens uit te zoeken. Komt het straks uh, bij de streekproducten, jouw sider? De bedoeling is om het, uh, om het in het Goerles ambachtspakket ja. te brengen. Dus dat uh, ja, is en een leuke promotie en het is ook echt iets, uh, iets speciaals. Goed, wij uh, ronden af. We zijn door Goldse Kringen heen met uh, twee zeer interessante onderwerpen. Werkelijk. Nou, uh, Geert, dit was uh, jouw uh, debuut. Uh, je hebt hier er prima doorheen geslagen. Ja. We danken onze gasten. Hoop van Dijk, uh, Huub van Dun en uh, Gerrit van Heeswijk voor hun bijdrage aan deze kring. Uh, Stefan, uh, bedankt voor je technische assistentie. Dit was Scholse Kringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.